9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De dreigende taal van Amerika richting Syrië en het ongemak daarover in Israël. En in eigen land de zoektocht naar een nieuwe kasteelheer voor Slot Loevenstein. Dat zo dadelijk, nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Twee oud-bestuurders van technisch dienstverlener Imtech geven hun bonussen over de jaren 2010 en 2011 terug. Voormalig bestuursvoorzitter van de Brugge betaalt anderhalf miljoen euro terug en voormalig financieel topman Gerner 700.000. Het huidige bestuur had hierom gevraagd, zegt de nieuwe bestuursvoorzitter van de Aast. Wij bij Imtech vinden het terugbetalen van de bonussen gepast gelet alle ontwikkelingen die er zijn geweest. We hebben dat ook in onze verklaring duidelijk aangegeven... dat als je kijkt naar wat er gebeurd is bij Imtech... ...dat deze stap door de voormalige bestuurders gepast is... ...en dat het ook past uh, bij uh, het hele maatschappelijke verkeer... ...en, co en goed uh, corporate governance. Oudbestuurders van de Brugge en Gerner hadden eerder al afgezien... ...van de bonussen over 2012. Imtech kwam in grote financiële problemen door fraude... ...bij projecten in Duitsland en Polen. Onder meer bij de bouw van een pretpark. Minister Timmermans wil niet dat de VS en andere landen... buiten de Verenigde Naties om in Syrië ingrijpen. In het programma Knevelen van de Brink zei Timmermans dat eerste VN-aanzet is. Ik vind, we hebben dat traject van de Verenigde Naties niet voor niks ingezet. Dat traject moet zijn loop hebben. Omdat je er ook iedere twijfel hierover wil wegnemen in de brede wereldgemeenschap. En het liever niet een kwestie wil zijn van het Westen zegt dit en ja. anderen zeggen dat. Dan, hier maar... moet de VN echt uh, aan, aan zet zijn. En secretaris-generaal Ban Ki-moon, die toevallig deze week ook nog in Den Haag is... Ja. die moet hier ook de regie kunnen hebben. De Amerikaanse minister Kerry zegt dat de VS bewijzen heeft dat het Syrische regime vorige week een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. De Verenigde Staten hebben een ontmoeting met Rusland over Syrië afgezegd. Diplomaten van beide landen zouden morgen in Den Haag over de ontwikkelingen in Syrië praten, maar volgens de VS heeft dat nu geen zin.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 Antwerpen gaat leerkrachten werven over de grens. De stad hoopt dat Nederlanders in België het grote aantal vacatures op scholen willen opvullen, schrijft de Vlaamse krant De Morgen. Antwerpen kampt met een lerarentekort dat op korte termijn lastig lijkt op te lossen, vooral in het basisonderwijs zijn grote tekorten. Daarom gaat Antwerpen nu in Nederland kijken. Hier studeren ieder jaar juist te veel leerkrachten af. De Nederlanders moeten wel worden bijgeschoold als ze in België aan de slag willen. Ze moeten bijvoorbeeld Frans leren en meer kennis krijgen van de topografie van België. Voor het eerst in twaalf jaar stijgen de inkomsten van Nederlandse platenmaatschappijen. Dat meldt de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, de NVPI. Door de populariteit van streamingdiensten als Spotify is er een eind gekomen aan de inkomstendaling. Sinds begin deze eeuw verdient de muziekindustrie ieder jaar minder aan het uitgeven van muziek. Oorzaak was dat steeds meer mensen zonder te betalen hun muziek van internet downloaden. In Mexico zijn 13 mensen omgekomen door hevige stortbuien. De buien werden veroorzaakt door de tropische storm Fernand die over het land trok. De slachtoffers vielen in drie plaatsen in de oostelijke staat Veracruz. Boven land zwakte de storm af, zodat belangrijke olieinstallaties van Mexico gespaard zijn gebleven. Dan het weer nog. In het zuiden is nog wolkenvelden. De rest van de dag veel zon en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking, ook wel zon en een graad of 23. Verkeersinformatie bij de ANWB Johnson Hoka. 11 files goed voor 32 kilometer. Opvallende files nog op de A1. Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat tussen Afrit Markelo en Afrit Loggen. 4 kilometer een uitgebrande auto. Op de A28 richting Groningen. Daar staat er een ongeluk tussen Haren en Kloop Julianaplein 3 kilometer. En een vrachtwagen met pech zorgt voor extra vertraging. Op de A73 richting Nijmegen. Daar staat tussen Kuik en Malden 3 kilometer.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 Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijk u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Bel 0800 6110 mkb brandstof. Rust in je kop of je geld terug. Stel u opent een vergadering met Duitse partnerbedrijven. Wat zegt u? A: Hartelijk welkom. We willen mal aanvangen. B: Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zu unserer heutigen Besprechung ganz herzlich begrüßen.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zeven minuten over negen. Amerika weet het zeker en wil optreden tegen Syrië. Dat zegt John Kerry, minister van buitenlandse zaken. Let me be clear. The indiscriminate slaughter of civilians, the killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. En deze uitspraken zullen gevolgen hebben voor Israël. Hoe dat zit, hoort u zo. Ja, want Kerry liet ook uh, weinig aan onduidelijkheid over. Amerika is bezig met het voorbereiden van militair ingrijpen. Kerry hield een uh, persoonlijke en ook emotionele toespraak. Volgens hem is het doden van onschuldigen door chemische wapens moreel op scene. En Hij voelt zich dan ook persoonlijk geraakt. As a father, I can't get the image out of my head of a man who held up his dead child, wailing while chaos swirled around him. The images of entire families, dead in their beds... without a drop of blood, or even a visible wound. Bodies, contorting in spasms. Human suffering that we can never ignore or forget. Kerry, rustige diplomaat, nu ook geraakt als vader, zo laat hij weten. Hij wil iets doen. En Amerika stuurt aan op een militaire interventie tegen Syrië. Dat is tegen het zere been van de Russen, die daar niets van moeten hebben... zegt correspondent David-Jan Godfra. Militair ingrijpen, daar zijn wij tegen. Dat is allereerst veel te vroeg, omdat er geen enkel bewijs is... in tegenstelling tot wat de Amerikanen zeggen... dat het Assad is geweest die die chemische wapens heeft gebruikt... De minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, zei gisteren... dat het sprake is van een toenemende hysterie in de Verenigde Staten... als het gaat over, uh, uh, over die chemische wapens. Um, dus ja, de Russen zien geen brood in militair ingrijpen. Dat ver verergert de boel in Syrië zelf alleen maar. En bovendien destabiliseert het de rest van het Midden-Oosten. Dus daar is uh, Rusland heel erg op tegen. En ook minister van Buitenlandse Zaken Timmermans vindt dat Amerikanen te snel gaan. Hij ziet weinig in een militaire actie zonder instemming van de VN-veiligheidsraad. Ik vind dat de wereldgemeenschap ja. zich heel erg bewust moet zijn dat iedere stap die we hier nemen verregaande consequenties kan hebben. En ik vind nogmaals dat hier de Verenigde Naties uh, voorop moeten staan en ja. de Verenigde Naties Veiligheidsraad ja. hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ook in Israël worden de ontwikkelingen rond Syrië nauwlettend gevolgd. Want wat gaat er gebeuren? Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, hoe wordt er in Israël aangekeken en gereageerd op die woorden van Kerry? Van Ik heb de indruk dat velen het goed vinden dat hij die rode lijn nu zo dik heeft getrokken. Misschien wel onuitwisbaar dik. Uh, want, uh, kijk, dat Assad uh, chemische wapens gebruikt tegen zijn eigen bevolking... is natuurlijk velen hier ook een gruwel. Maar tegelijk zou het ook kunnen betekenen, denken mensen... dat hij uh, dat soort wapens of dat bijvoorbeeld Iran dat soort wapens... Uh, daar wees net aan jou meteen op, ook tegen Israël zou kunnen gebruiken. Tegelijk moet ik daarbij zeggen... Dat veel mensen ook denken en ervan uitgaan wat Assad tegen zijn eigen bevolking durft te doen. Dat durft hij niet tegen Israël te doen. Want hij weet dan dat hij met het Israëlische leger te maken krijgt. Met een luchtmacht, met een overmacht. Uh, die, dat een, een leger dat zonder probleem bereid is uh, hem uit te schakelen als hij Israël uh, zou aanvallen. Veel mensen uh, zijn daarom toch wel uh, gerust op wat er komen gaat. Is Israël, Monique, dan niet bang dat het, wanneer het op vechten aankomt, niet wordt meegezogen? Wat Israël de afgelopen 2,5 jaar gedaan heeft en nog steeds blijft doen... is vooral zich nergens mee bemoeien. Alle ontwikkelingen in de landen hier om Israël heen, in de Arabische landen... laat het gebeuren, maar laten wij ons nergens mee bemoeien... Uh, kijk, uh, er zijn in Egypte, in Syrië en andere landen voldoende uh, radicale jihadisten ...die maar al te bereid zouden zijn Israël in de, in de hè, burgeroorlogen in de verschillende landen uh, te betrekken. En uh, Israël probeert dat natuurlijk als eerste te voorkomen en is eigenlijk cynisch gezegd uh, ook enigszins blij... Uh, ...dat moslims elkaar doden en niet uit zijn op Israël. En wat Israël betreft moet dat zo blijven... Dus uh, ja, wat deze nieuwe ontwikkelingen betreft, uh, Israël overlegt natuurlijk heel nauw met het Amerikaanse uh, leger, met de inlichtingendiensten, met de regering. Ik denk dat elke stap die de VS zet, uh, dat Israël die, uh, die weet. En andersom krijgt Amerika waarschijnlijk ook wel inlichtingen van Israël. Uh, maar als het aankomt op actie, zal Israël bij voorkeur uh, ja, geen stap uh, verzetten. Goed. In eerdere conflicten in de regio haalden burgers gasmaskers uit de kast. Dat weten we ook door verslagen van jou. Nemen ze nu weer dat soort maatregelen? Nou, Er, zijn, er is de laatste dagen wel wat meer toeloop naar de postkantoren... waar iedereen dan een gasmasker kan ophalen. Uh, dat is gratis voor iedereen. En het is eigenlijk ook verplicht om er één te hebben. Dat wil zeggen, uh, er is een regeringsbesluit dat iedereen een gasmasker moet hebben... vanaf de geboorte al... Uh, maar volgens de laatste cijfers uh, zijn er toch nog steeds zo'n 30 tot 40 procent van de inwoners van Israël die geen uh, gasmasker uh, in huis hebben liggen. En je ziet dan nu wel, zoals vaker, hè, als de spanning uh, weer oploopt, dat mensen eens even gaan kijken uh, op zolder of in de kast. Uh, hebben wij dat ding eigenlijk wel? Uh, is, het nog, uh, <coughs> sorry, is het nog goed? En dat ze dan uh, uh, toch wat meer naar de postkantoren gaan uh, om ze op te halen. Ook hier weer aan de andere kant. Israëliërs zijn wel wat gewend aan oorlogen en bedreigingen van buiten. En ze zijn niet zo snel uh, uh, heel erg bang. Ik denk op dit moment misschien het beste uh, de situatie te omschrijven is als uh, ge geen paniek, absoluut niet. Maar toch wel een lichte bezorgdheid. Goed. Correspondent Monique van Hoogstraten vanuit Israël. Dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien. NOS Radio 1 Journal. Maar kwart over negen. Wie krijgt straks de sleutels van slot Loevestein? U weet wel dat slot waar Hugo de Groot vast zat en in een boekenkist wist te ontsnappen. Ze zijn bij slot Loevestein op zoek naar een nieuwe beheerder. Het leek John Sabach wel een mooie carrière switch en dus ging hij maar eens informeren. Heeft hij natuurlijk wel even een rondleidingje voor nodig door het kasteel. Die kreeg hij van de beheerder Jacques Mommers. Nou, we lopen maar over de ophaalbrug naar het slot toe. Ja, het, het is een prachtig uh, plaatje hier in de Bommelwaard. En, uh, en deze poort is gemaakt van? Van uh, echt eikenhout. Het is de, de daar, originele deur van het, uh, het slot. En daar gaat dan een sleutel en, in. En dat is niet zomaar een sleutel, dat is een uh, behoorlijke. Ja, zo'n uh, 25 centimeter groot. Dus echt een uh, flinke sleutel voor een imposant slot. Dat slot ging in ieder geval nog makkelijk. Niet roestig. Ja. Ja. En dan komen we op een binnenplaats. Wauw. Waar gaan we naartoe? We gaan uh, ja, een van de mooiste ruimtes even bekijken. Dat is uh, het vertrek waar veel bezoekers voor komen: de gevangenis van Hugo de Groot. Waar ook nog een uh, echte kist staat. Waar hij ja, bijna 400 jaar geleden zijn ontsnapping uit het slot heeft uh, ja, volbracht. Ja, laten we maar eens even kijken wat voor kamer die dan zat. We gaan nu even naar de cel van uh, Hugo de Groot. We gaan wat trappen lopen. Oh jee. Het is geen slechte ruimte om uh, opgesloten te zitten. Het is toch wel aardig ruim. Even vlucht tellen, 6 bij 6, denk ik zo'n beetje. En uh, nou, dat is nog wel aardig vertoeven. Het slot sowieso is aardig vertoeven. En u zoekt nu beheerders voor dit slot. Wat zijn nou zo de vacature-eisen voor een beheerder? Waar moet het aan voldoen? Ja, wat moet je doen als beheerder van een uh, kasteel? Maar niet alleen een kasteel, maar ook een hele vesting. Want het is bijna een dorp hier. We hebben veel uh, bijgebouwen soldatenhuisjes, een commandeurswoning, dat is een bed-and-breakfast. Er zijn vele gebouwen die ook allemaal uh, beveiligd zijn. Uh, we hebben hier zo'n 152 brandmelders uh, hangen. Is het hard werken? Want u doet het ook al een tijdje. Is het hard werken? Uh, het is, uh, ja, je moet fysiek er uh, aardig op ingesteld zijn. Er zijn veel trappen lopen. Je moet ook uh, ja, flink van aanpakken weten. Maar dat is maar een klein facet van uh, beheerder zijn. Je moet goed kunnen regelen, organiseren... Uh, flexibel zijn, uh, heel belangrijk met mensen kunnen omgaan. Want ja, van, van, van kind tot aan uh, ja, hogeplaatse figuren, figuren... die bezoeken de slot hier. Je moet een beetje van alle markten thuis zijn. En je moet goed kunnen plannen, heb ik begrepen. Want je mag in principe het slot nooit onbeheerd achterlaten. Dus zoiets als boodschappen doen wordt al een probleem. Uh, hoeft geen probleem te zijn, maar je moet inderdaad dus samen met mij... Uh, zorgen dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, het kasteel bewaakt is. Dus wil jij boodschappen gaan doen? Moet je wel even een afspraak met mij maken... dat uh, ik hier inderdaad ben. Is het romantisch? Want dat beeld zullen de mensen ook hebben. Ja, romantisch. Ja, ik werk hier inmiddels uh, 38 jaar op het kasteel. En uh, romantiek... Ja, natuurlijk, het is een prachtige werkplek, en, uh, maar het is gewoon werk. En misschien ben ik er een beetje blind voor geworden, want het is natuurlijk ja, een, een, een, een heel mooi object, maar het is wel gewoon werk. Je moet wel heel nuchter blijven. En het slot zit op slot. Dus de huidige beheerder Jacques Mombos krijgt het idee dat John Saarbach het niet gaat doen. Jan, ook niet. Die zit goed bij de ANWB. Ja, acht files nog. Goed voor 29 kilometer. Nog een vallende files op de A73. Richting Nijmegen staat tussen Hapsen-Malden vijf kilometer. En op de andere rijbaan richting Maasbracht daar is een ongeluk gebeurd bij Blerik. Er staat 3 kilometer file en daar is de rechterrijst ook afgesloten. Lilian Jansen van Welen wordt de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Het bestuur van de afdeling Vlissingen had haar als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen naar voren geschoven. Vooral omdat er geen andere kandidaten waren, zo laat ook het bestuur weten. Leden stemden gisteravond in met de benoeming van Jansen en de verslaggever Roel Pau, die was erbij. Het zijn iets van 30 leden van de SGP-kieskring Vlissingen die vanavond zijn gekomen om zich uit te spreken over de kandidatuur van Lilian Jansen. En wat opvalt is dat de mannen er niet uitzien als de gestaalde mannenbroeders in zwarte pakken, maar dat ze luchtige zomerse kleding aan hebben, soms zelfs. Een t-shirtje. Bent u trouw bezoeker van de ledenvergadering? Niet heel trouw, maar ik kom wel zoveel mogelijk. En dit vond u belangrijk genoeg om even te komen? Hele belangrijke vergadering vanavond. En wat ook opvalt is dat er relatief veel vrouwelijke leden... op deze vergadering zijn afgekomen. In de vereniging zijn ze veruit in de minderheid. Maar vanavond zou hun aanwezigheid... wel eens van doorslaggevende betekenis kunnen zijn. We gaan het nog even aanzien. Ik ga altijd naar de SGP-vergadering. Ja, dus. En daar is mevrouw Lilian Jansen zelf. Spannende avond. We wachten rustig. U zegt we wachten rustig af, maar bent u van binnen ook zo rustig? Ja, op, ja? ja, ja. het is aan de leden. Daar kan ik verder niks aan doen. Dus, uh... Maar mogelijk een historische beslissing? Dat wel. Dat wordt het wel. Zeker voor de SGP. Ja. En dan gaan de deuren dicht. Alleen het gedempte geluid van psalm 73 dringt door de muren. Tot voor kort waren vrouwen bij de SGP uitgesloten... van welke politieke functie dan ook. Maar een uitspraak van het Europese Hof heeft daar na bijna 100 jaar een einde aan gemaakt. Het is daarom verrassend dat de kiesvereniging Vlissingen eigenlijk maar heel weinig tijd nodig heeft om tot een besluit te komen. De uitslagen 23 voor 14 tegen dus ze steken dik door. Het is allemaal nog een beetje onwennig. Naar huis, ik breng ze naar huis. Eigenlijk wil ze meteen naar huis. Maar daar kom je natuurlijk niet mee weg. Als eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Hoe voelt het om geschiedenis te schrijven? Dat het uh, landelijke partijbestuur nog zo terughoudend heeft gereageerd? Wat, wat gaat u doen voor Vlissingen? Wat is uw belangrijkste op? Een spontane persconferentie op straat. En een spervuur van vragen. Hoe belangrijk is dat voor u? Voor, voor u persoonlijk? Voor mij persoonlijk is dat toch wel uh, nou, van erkenning. Van, ik heb mijn eigen niet voor niks naar voren geworpen. En dat uh, nu gesteund wordt, ja, dat doet me persoonlijk toch best wel. Wat? Maar is dit het begin van een revolutie toch een beetje? Of een praktische oplossing voor een lijsttrekkersprobleem? Kijk, een lijsttrekkersprobleem was inderdaad omdat mannen niet bereid waren. Maar aan de andere kant uh, heb ik ook gehoord dat er ook andere kiesverenigingen in het land zijn... die overwegen vrouwen op de lijst te gaan zetten. Is dus er is een start gezet, ja. Oké, okay. Kunnen ja. er meer vrouwen op de lijst? Er zijn gevraagd om leden zich aan te melden. Vandaag. Er zijn vrouwelijke leden, zoals u weet, komen Hoe denkt u dat het electoraat erop gaat reageren, de kiezers? Ja, als je al SGP-stemmer bent, dan neem ik aan... Je dat je daar blijft en Je gaat voor de waarden en de normen. Aan de andere kant, de reacties die ik de afgelopen tijd heb gehad, zijn er ook veel mensen buiten de SGP die uh, hebben toegezegd te gaan stemmen op de SGP, omdat een vrouw nu uh, als eerst lijsttrekker is. Dus dat, uh, dat is alleen maar mooi voor de SGP. Wat is het eerste wat u nu moet gaan doen als mij? Um, er moet een steunfractie uh, gemaakt worden. En er moet een partijprogramma gemaakt worden. Lilian Jansen is in de politiek. Nu mag ik het uh, SGP-geluid gaan vertegenwoordigen. Ik ben een dankbaar meest. Ja, dat is mooi. Lilian Jansen zal de lijst van de SGP aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart volgend jaar. Twee dames die het in de jaren 80 uh, goed hadden met hits en het 20 jaar later nog eens probeerden. Kim Wild en Nena. Anyplace, anywhere, anytime. Een stortstdurchraamend zaal. Richter moment. Zes minuten voor half tien is het. We hoorden net componist eerder vanochtend Melchior Rietveld vertellen. dat uh, tien componisten van plan zijn een eigen muziekrechtenorganisatie op te zetten. Dat zou dan heten zoiets als Clean Music. Ze zijn namelijk ontevreden over Buma Stemra, de huidige organisatie. De organisatie is volgens de componisten niet transparant genoeg. en zet bij conflicten al snel advocaten in. Rietveld zei het een uurtje geleden zo. Uh, er zijn uh, echt, uh, nou ja, er zijn 22.000 leden. ...bij Buma Stemra, waarvan uh, per jaar ongeveer uh, tussen de 14.000 en 18.000 klachten zijn. Dus dat is nogal wat. Bas Erlings van Buma Stemra, goedemorgen. Goedemorgen. Dat zijn zeker veel klachten, 14.000 tot 18.000. Klopt dat verhaal van Rietveld? Nee, dat zou er zeker veel zijn, als het waar zou zijn. Uh, de waarheid is dat het er zo rond de 100 zijn, zo'n 100 leden komen uh, jaarlijks bij ons met klachten. Daar zit wat uh, ruimte tussen die twee nummers. 18.000 en uh, 100. Hoe kan dat? Dat viel mij ook op vanmorgen. Uh, ja, die klachten zijn natuurlijk heel divers. Dat zijn mensen die, die komen met vragen. Ik uh, weet dat ik in Rusland op de radio gespeeld ben. Maar ik zie nu nog met afrekening. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Of mensen die zeggen, uh, uh, ik zie op mijn afrekening dat, ik, uh, dat mijn muziek gespeeld is bij een optreden door een artiest. Uh -huh. Daar weet ik niks van, waar is dat geweest? Uh, die, zulke klachten zijn heel divers, maar die aantallen uh, die kloppen echt niet. Maar meneer Ellings, waar zou dat dan vandaan kunnen komen? Dat er duizenden, laten we het daar dan op houden, duizenden klachten zouden zijn? Enig idee? Nee, dat is natuurlijk voor mij heel erg moeilijk uh, uh, na te gaan waar de heer Rietz dat vandaan heeft. Uh, ik kan u alleen vertellen hoe het echt zit. Meneer Rietveld klaagt ook over het feit dat Buma Stemra... te zeer een monopoliepositie zou hebben en dat misbruikt... door niet transparant genoeg te zijn over het gebruik van uh, muziek van artiesten. Ja, ja. Wat vindt u van die klacht? Nou, ik denk juist dat wij zeer transparant zijn. Er zijn weinig bedrijven in Nederland die zo onder toezicht staan... en zo gecontroleerd worden als een Buma Stemra. Vanuit het ministerie van Justitie door een college van toezicht. De leden die benoemen zelf een bestuur... Uh, ik, ik denk dat wij, dat wij zeer transparant zijn uh, naar wat er, uh, wat er met al het geld gebeurt. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, want het gaat hier om geld van de componisten, ja. tekstcijfers en, uh, en uitgevers. Het is zeer belangrijk dat daar voorzichtig mee omgegaan wordt. Ja, maar meneer Erlings, ze willen ook graag zelf zien, u gaf het net al aan, uh, ik ben in Rusland gedraaid. Uh, hoe zit dat? Dat ze dan ook zelf kunnen zien waar en hoeveel hun muziek is gedraaid. Valt dat niet te realiseren? Jazeker, en dat is ook mogelijk. Dat is al mogelijk. We hebben voor de leden apps voor op een iPhone... waar ze per dag kunnen zien uh, waar hun muziek op de, op de Nederlandse radio gedraaid is. Uh, op de, we hebben een portal voor de leden... waar, dat, waar zeer veel informatie over terug te vinden is. Maar uh, in die app zit in de nou, geval niet elk Russisch radiostation. Nee, en concerten kunnen ze ook zien waar daar de muziek ja, te horen is geweest? Ja, zeker. Op de portal is, is te zien uh, over welke optredens er setlijsten ingeleverd zijn... Okay. waarover afgedragen is en hoe het in elkaar zit. Dus in feite kunnen ze al het gebruik kunnen ze terugvinden via de app? Het is een, het, uh, een gedeelte via de app, een gedeelte op de, op de ledenportal. Het is een zeer ingewikkelde uh, uh, werkzaamheden, ja. uh, maar een heel groot gedeelte is gewoon terug te vinden. En die app is gratis? Die app is gratis, absoluut. Okay. Ja. Uh, nou waren er ook klachten over het bestuur... Um... Bolland, heer Bolland, uh, zou vandaag voor de rechter moeten komen. Is een keer hand uit het kantoor uh, gezet. Is er, is er ook in de bestuursconstructie bij u uh, iets veranderd? Ja, er is zeer veel veranderd de afgelopen jaar. Uh, er is een heel governance-traject uh, geweest. Er zijn gedragsregels gekomen voor bestuursleden. Er is een onafhankelijk uh, voorzitter gekomen. Uh, er is uh, door de leden een, uh, een nieuw bestuur gekozen de afgelopen jaar. Met, uh, waar zeer veel jonge auteurs en uh, uh, uh, uh, uitgevers in gekomen zijn. Er is op dat, ook op dat vlak zeer veel gebeurd. Oké, okay. nou, u hoorde het, ze willen zelf een uh, organisatie opzetten met de naam Clean Music. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, dat is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Uh, daar zijn wij zeker niet uh, tegen. Buma Stemra bestaat het jaar 100 jaar. We hebben natuurlijk 100 jaar expertise opgebouwd uh, in die tijd. En ik denk ook dat concurrentie zou laten zien hoe goed wij ons werk eigenlijk doen. Kijk eens aan, u kijkt er positief tegenaan. We horen Absoluut, het, Bas ja. Erlings van Buma Stemra. Dank u wel voor uw reactie. Dank u wel. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Wouter Keurperzoek is hier. Wouter, Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn we? Voor na half tien in Goedemorgen Nederland, wat ga je behandelen? We hebben een uh, verontwaardigde meester Spong. Hij verdedigt een van de verdachten in die uh, beruchte grensrechterzaak. Nu komt er een hoger beroep. En het hof heeft gisteren zo'n beetje alle eisen van de advocaten afgewezen. En daar is hij boos over. Verder hebben we een prachtig onderwerp over Macedoniërs... die gratis naar de Oekraïne mogen om daar een bruid te zoeken. Want er is een groot vrouwentekort in Macedonië. Oh, nee. Ja, kost het overheid. Ja. Dat is nog eens wat. Dat is een huwelijksmarkt. <lacht> dus. <lacht> Blijven luisteren. Zometeen. Nou ja, al. zeker. We gaan weer luisteren oh, in de, de auto. Oké. Maar eerst even naar Jan van der Putten. Jan. Rusland is teleurgesteld dat de Verenigde Staten een bijeenkomst over Syrië heeft, hebben afgezegd. Diplomaten zouden morgen in Den Haag over de ontwikkelingen in Syrië praten. Maar volgens de VS heeft dat geen zin. Zolang er een onderzoek loopt naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. Dat besluit uh, is eenzijdig door de VS genomen. Zegt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Gatilov op Twitter. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, staat vast dat er vorige week een gifgasaanval is uitgevoerd in Damascus. KWF Kankerbestrijding wist al in 2011 dat toenmalig Alp Du 6-voorzitter Koen van Venendaal zichzelf betaalde met geld uit het fonds van Alp Du 6. KWF was niet in de positie om daar iets aan te doen, zegt de organisatie. Van Venendaal kwam in opspraak toen bekend werd dat hij voor zijn werk 2 ton in rekening bracht. En twee oud-bestuurders van Technisch Dienstverlener Imtech geven hun bonussen terug over de jaren 2010 en 2011. Voormalig bestuursvoorzitter van de Brugge betaalt anderhalf miljoen terug en voormalig financieel topman Gerner 700.000 euro. Het huidige bestuur van Imtech had daarom gevraagd en dat zijn de hoofdpunten. En dan even naar Jonze Hoka voor de verkeersinformatie. Met nog files richting Amsterdam. Op de A4 bij Hoofddorp 3 kilometer. Op de A8 staat 3 kilometer bij Oost-Zaan. En op de A9, daar staat 3 kilometer bij Bad En op de A73 richting Nijmegen, daar staat bij Malden 5 kilometer. En op de andere rijbaan, daar staat tussen Venlo westen en Birk, 3 kilometer. aan ongeluk, wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is radio 1. KRO Goedemorgen Nederland Bouter We zetten een hek om Syrië en laten ze het zelf uitvechten, zegt een oud-CDA-kamerlid. Macedoniërs mogen gratis naar de Oekraïne om een bruid uit te zoeken. De high-speed fiets moet van het fietspad af en het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. <middels> Jetmok is vanmorgen in Haarlem. Waar uit onderzoek blijkt dat ons oppervlaktewater vol zit met uitgeplaste medicijnen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.kro.nl We beginnen met het hoger beroep in de rechtszaak... rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Gisteren bepaalde de rechter dat dat hogere beroep... achter gesloten deuren zonder media moet plaatsvinden. En ook komt er geen apart onderzoek naar de gezondheid van de grensrechter. Advocaten wilden dat onderzoek omdat de grensrechter wellicht door ziekte... en niet door de mishandeling is doodgegaan. Goedemorgen Gerard Spong. Ja, goedemorgen. U bent een van die advocaten. Dat is juist. Hoe teleurstellend is de bepaling van het Hof dat er eigenlijk niets is toegewezen van al uw eisen? Nou, dat is niet helemaal waar. Er zijn wel een aantal getuigen toegewezen. Om precies te zijn, zijn er een stuk of vijf getuigen toegewezen. Maar een belangrijk verzoek van de verdediging... en dat is het horen nader horen van die Canadese professor en zijn collega... Ja, dat vinden wij toch een, een teleurstellende beslissing van het hof, dat liever luid dan moe is. Wat... Dat hof is tamelijk gemakzuchtig en die denkt, die is dus kennelijk niet op zoek na, naar de waarheid. Maar even en... nog wat achtergrondinformatie. Wat was uh, de conclusie van die Canadese onderzoeker? Die Canadese onderzoeker, zijn conclusie hield in uh, dat er uh, zeer wel mogelijk sprake was van een erfelijke ziekte bij Nieuwenhuizen, SMA, kortweg aangeduid. Uh, dat is een soort ziekte die, uh, die men heeft aan de, aan de aderen, de slagaderen. En die ziekte brengt met zich mee... dat je uh, ten gevolge van een volkomen onschuldig ogende dagelijkse handeling... als het plotseling draaien met je hoofd, het schilderen van het plafond... een yoga-oefeningetje of zoiets... dat je al door zo'n heel simpele handeling ineens een gescheurde slagader kan krijgen. Dus ook bijvoorbeeld door een niet al te harde trap tegen het lichaam... Hè, waar we het nu over hebben? Het zou kunnen, maar zou ook door het dan... draaien met het hoofd... Uh, zou uh, tijdens zo'n zo voetbalwedstrijd... of tijdens een handeling die hij daarna heeft verricht... Uh, na afloop van de voetbalwedstrijd... Uh, zou ook die scheur in die slagader kunnen hebben veroorzaakt. Hoe zeker is deze Canadese onderzoeker daarvan? Nou, ze hebben daar sterke aanwijzingen voor. En ik wil wel benadrukken dat er twee onderzoekers in Canada zijn... die toch eigenlijk gerekend kunnen worden... tot de meest deskundige wereldvermaarde onderzoekers op dit gebied. Het is een tamelijk nieuwe uh, ziekte. Uh, recent, uh, eigenlijk een jaar of tien geleden zijn daar de publicaties op gang gekomen. Zij hebben veel meer know-how in huis op dit gebied... Dat, dan de nederlands forensische en de Belgische deskundigen die zijn gehoord. En wat dus zo raar is, en dat vind ik toch wel een beetje teleurstellend van het Hof... die kennelijk dus niet het naadje van de kous wil weten... vind ik toch een gemakzuchtige opstelling voor een rechter. Nou ja, ze vinden de conclusies die getrokken zijn al voldoende blijkbaar. Ja, nou dat is erg gemakzuchtig. En uh, dat, dat is, uh, het Hof neemt hiermee toch eigenlijk het risico van een gerechtelijke dwaling op de koop toe. Ik vind het gewoon een apart foute beslissing van het Hof. Maar dat moet het Hof zelf weten. De verdediging zal natuurlijk niet bij de pakken neer blijven zitten. Wij zullen tegenmaatregelen nemen om te voorkomen. Zoals? Nou, dat ga ik nu niet onthullen. Maar wij nemen tegenmaatregelen. Want we laten maar waar moet natuurlijk ik dan aan niet denken? Niet door dat maar afserveren. Dat... dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Uh, nee, nou, dat begrijp ik. Uh, maar dan ben ik ook wel erg nieuwsgierig uh, als u een tipje van de sluier wilt oplichten. Wat u dan uh, achter de hand heeft. Ja, ja dat begrijp ik meneer Körpershoek dat u nieuwsgierig bent in dat tipje. Maar dat licht ik nog niet op. Want daar ben ik nu druk mee bezig. Dus u zult nog even uw nieuwsgierigheid moeten bedwingen. Ja, maar u weet het al wel. Het is niet zo dat u er nu mee dreigt. Nee. Nee, natuurlijk niet. Ik dreig nooit. Ik neem altijd... U neemt, oké. Okay. Nou, dat moeten we dan afwachten. Regelen. Maakt het wat uit, juridisch gezien, of uh, uh, deze grensrechter nu wel of niet deze ziekte zou hebben? Want als je tegen iemand aan gaat schoppen, dan moet je accepteren dat de meneer misschien ook wel iets heeft... waardoor hij makkelijker overlijdt. Met andere woorden, je moet niet schoppen. Ja, maar het zou kunnen worden vastgesteld dat de causaliteit tussen dat schoppen en de dood komt te ontvallen vanwege deze ziekte... dan hebben we juridisch toch een heel ander verhaal. Want het zou dus niet per definitie zo hoeven zijn... dat hij eerder overlijdt als gevolg van, van een trap. Het kan nee, ook even... u, u, u, ik weet niet of u staat zondagavond naar Studio Sport kijkt... maar daar wordt behoorlijk wat geschopt tegen uh, hoven, hoog, hoofden en andere lichaamsdelen... zonder dat er mensen overlijden. Is dit het enige wat u eigenlijk als wapen achter de hand dacht te hebben... om nog een kans te maken in dat hoge beroep? Nee. Natuurlijk niet, we, we, we werden op meer paarden. Maar dit is wel een heel belangrijk uh, element in de verdediging. Maar eigenlijk zegt u dat uh, de kans dat meneer van Nieuwenhuizen... een dag na de wedstrijd zou overlijden... ook reëel is geweest als gevolg van een verkeerde nekbeweging in de auto. Ik noem maar wat. Juist, u slaat het de spijker op de kop. Maar dan moeten we toch ook niet verbaasd zijn... dat dat hof dat wellicht ook wel een heel vergezochte conclusie vindt. Dan moet je wel met heel veel goed en diepgaand wetenschappelijk onderzoek komen... dat ook breed gedragen is. Natuurlijk Wellicht meer dan twee hof, Canadezen. Ja, natuurlijk mag het hof dat vergezocht vinden... maar ook zelfs vergezochte mogelijkheden dienen in het recht... in het strafrecht uitgesloten te worden ter voorkoming van onrecht. Hoe zit het in het Nederlands recht? Mag je hier nog steeds als advocaat wel over praten... ook al wordt dat onderzoek niet uitgevoerd? Of zegt een rechtbank eigenlijk in die bepaling van... nou, ik wil deze argumenten niet meer horen? Oh, nee. Dat kan niet. Wij mogen praten totdat we de dood bij neervallen. En geen enkele rechter in, in ons land kan ons advocaten de mond snoeren. Stelt u zich eens voor, we leven niet in de Sovjet-Unie. Nee, maar ik, ik kijk ook wel eens een Amerikaanse televisieserie. Ja. En daar zie je dan dat ont bepaald bewijs dan niet ontvankelijk wordt verklaard. En dan mag je er ook echt helemaal niet meer over hebben. Maar nee. dat is hier niet het geval. Nee. Zijn dank hebben we die stomme Amerikaanse toestanden hier niet. <laughs> nou, dat maakt het wellicht voor u wat gemakkelijker, ten meer ja. omdat u zegt nog meer uh, mogelijkheden te zien om indruk te maken op het Hof. Uh, of op de rechtbank uh, straks. Uh, vanaf half november wordt het inhoudelijk behandeld. Geen media, achter gesloten deuren. Ja, dat is een foute beslissing van het Hof. Het Hof heeft waarschijnlijk een beetje copy-paste toegepast in zijn beslissing. Want de, het Hof mag natuurlijk wel beslissen dat in zaken van minderjarigen... Uh, ...de zaak met gesloten deuren wordt behandeld. Maar dat kan natuurlijk niet bij een meerderjarige. Dat is waarschijnlijk toch een fout in het tussenarrest. Uh, tussen zoals de vader van een uh, van, van de jongens die ook meegedaan ja, zou hebben. Ja, zoals... en die moet volgens de wet uh, in het openbaar uh, berecht worden. En daar kan het Hof natuurlijk niet zeggen van nou dat doen we met gesloten deuren. Dus ook hier zie je weer dat het, dat, dat arrest een beetje onzorgvuldig tot stand is gekomen. Heeft u enig idee waarom dat zo zou zijn... dat ze besloten hebben om helemaal geen media toe te laten... zelfs niet bij de meerderjarige verdachte? Nou, zoals ik u uitleg, dat van een meerderjarige verdachte... kan het hof op zijn kop gaan staan, maar dat gaat in het openbaar... En als dat niet in de openbaarheid gaat leven, dat een geheide vernietiging en cassatie op. Ik denk niet dat het hof dat risico wil lopen, dus het is natuurlijk wel een foutje dat ze zullen gaan herstellen. Maar wat betreft de minderjarigen, denk ik dat de achterliggende gedachte bij het hof is geweest dat bij een complete gesloten behandeling de minderjarigen misschien iets vrijelijker over uh, elkaars aandeel zullen kunnen verklaren. Maar dat is toch ook een heel uh, reële aannemen? Want dat bleek het probleem te zijn tijdens de rechtszaak dat eigenlijk niet gesproken werd omdat ze te bang waren. Dus niemand durfde iets over elkaar te zeggen. Ja, ik, wil, ik zeg ook niet dat dat geen reële aanname is. Dus dat voor de dus waarheidsvinding in de rechtszaal is het wel belangrijk dat uh, iedereen vrijuit durft te spreken. Ja, voor wat betreft die minderjarigen hoort u mij ook niet uh, enige kritiek op die beslissing uitoefenen. Maar goed, en wat betreft die meerjarigen gaat ook u ervan uit dat dat gewoon een fout is. Dat zal worden goed gemaakt. Ja, ik neem aan dat dat een fout is. Goed. Nou, half november dus het hoge beroep. Bent u optimistisch of uh, als ik... gevolg van de uitspraak gisteren een stuk pessimistischer geworden over de kansen van uw hoor? Nou, wij advocaten zijn nooit pessimistisch, maar we zijn, blijven wel reëel. En dit is voorlopig wel een teleurstellende beslissing van het Hof... die wij voor zover het in ons vermogen ligt zullen bestrijden. Meester Spong, dank u wel. Oké. Okay. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u het bijzonder interesseert. Vrouwenvoetbal moet seksier. Strakke shirts en kortere broekjes moeten de sport op de kaart zetten. En dat wil de vrouwenvoetbalcompetitie België-Nederland League. Wie beslist of dit mag? Bob van Oosterhout, sportmarketingdeskundige, heeft het antwoord. Nou, Uiteindelijk is het zo dat de kledingleveranciers... de Adidas, de Nikes, de Pumas van deze wereld... die kunnen in overleg met clubs zelf bepalen... ...in wat voor kleding er wordt gevoetbald. Uh, natuurlijk mits ze een aantal uh, voorschriften in het oog houden... ...die vanuit FIFA, vanuit UEFA en dus ook vanuit KNVB uh, worden gesteld. Maar we hebben ook van oudsher te maken met een hele conservatieve wereld... ...het betaald voetbal. En uh, daar wordt niet snel en niet makkelijk iets in veranderd. Uh, dat is wel heel erg belangrijk, want dat geeft vrouwenvoetbal weer net die extra uitstraling... Uh, ...die het verdient en waardoor het zich kan onderscheiden van mannenvoetbal... Maar tegelijkertijd moet het ook voor de kledingmerken interessant zijn in retail. De kleding moet verkocht kunnen worden in de winkels. En voordat het grote publiek daaraan gewend is, zijn we denk ik wel even een paar stappen verder. Zegt Bob van Oosterhout. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgenheiland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Haarlem. Daar is onze verslaggeefster Jet Mok. Gisteren had ik hoofdpijn en nam ik drie aspirintjes om die hoofdpijn een beetje te voorkomen. Ik ben hier nu bij het waterlaboratorium. Ruud Steen, u bent uw laborant. Ziet u die aspirintjes straks ook in uw monstertjes? Nou, dat ene aspirintje wat jij gisteravond gebruikt hebt waarschijnlijk niet. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die wel aspiriners gebruiken. En dat treffen we inderdaad in het oppervlaktewater aan. En daar gebruiken we dit soort apparatuur voor. Het ziet er allemaal heel ingewikkeld uit met slangen en flessen en uh, heel veel knopjes. Maar waar het op neerkomt is, dit apparaat is in staat om een heel complex mengsel... van bijvoorbeeld heel veel bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en andere stoffen... in een watermonster uit elkaar te rafelen en afzonderlijk te detecteren. En dan ziet u dus aspirintjes... Dan zien we allerlei stoffen op het scherm voorbij komen. en Het apparaat is zo krachtig dat we ook met een hele hoge zekerheid kunnen zeggen dat het precies die stoffen waren waar we naar op zoek waren. Karin Lekkerkerker, u bent van Dunea, een, waterbedrijf, een drinkwaterbedrijf. Uh, hoe komen al die spullen in het water? Uh, ja, al die stoffen komen eigenlijk in het oppervlaktewater, gewoon door menselijk handelen. Dus uh, ja, wij gebruiken medicijnen, we gaan naar de wc, we spoelen dat door het toilet. En via de afvalwaterzuivering komen die in het oppervlaktewater terecht. En de boeren? Ja, je kan ook denken aan het uh, gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Uh, de regen valt op het land, stroomt af naar de rivier en neemt die bestrijdingsmiddelen zo met zich mee. Is dat een heel groot probleem, die troep in het water? Uh, nou, de concentraties zijn nu nog dusdanig laag dat het uh, voor ons als drinkwaterbedrijf uh, op dit moment geen probleem is. Maar wij maken ons wel degelijk zorgen over de toekomst. Op dit moment is het water nog uh, prima om te drinken. Het is heel goed water hè, wat wij hier in Nederland hebben. Maar in de toekomst zou dat een probleem kunnen worden? Ja, er spelen eigenlijk twee mechanismes. Uh, klimaatsverandering en vergrijzing. Uh, door vergrijzing uh, gaan uh, de mensen steeds meer uh, medicijnen gebruiken. Uh, waardoor de concentraties in het oppervlaktewater toenemen. Uh, door klimaatsverandering komen er steeds langere en drogere periodes, uh, waardoor het uh, basiswater in de rivier de Maas minder is, waardoor de concentraties van het afvalwater eigenlijk toenemen. En dat zien jullie hier in het lab, Ruud Steen. Ja nou, inderdaad, die effecten van die twee mechanismen die Karin noemde, die, die zien we. Op dit moment treffen we verschillende stoffen in het oppervlaktewater aan. Eh, overschrijden ook de gewenste normen die we daar we zelf voorgesteld hebben. En dat is ook een van de, de zaken waar we voor pleiten. Om ook voor geneesmiddelen waar op dit moment nog geen normen voor zijn, om die wel in een internationaal kader te gaan stellen. Maar ja, je kan niet van mensen vragen, u gebruikt heel veel medicijnen, gaat u maar niet naar de wc vandaag dan. Wat zou er gedaan kunnen worden om wel het drinkwater schoner te krijgen? Nou, wij richten ons op een tweesporenbeleid. Dus aan de ene kant wel die preventieve maatregelen. Dus we proberen echt om die bron schoner te krijgen. En aan de andere kant, als het noodzakelijk is, zijn wij ook in staat om extra te gaan zuiveren. En, en hoe werkt dat dan, dat extra zuiveren? Uh, ja, dat zijn hele geavanceerde technieken. Dan moet je denken aan een uh, combinatie van uh, ozon, peroxide en UV... die die stoffen er wel degelijk uh, uithalen. Maar goed, dat zijn wel stappen die we in de toekomst pas willen inzetten. In eerste instantie richten wij ons echt op het schoner krijgen van die bronnen. En dat zou dus betekenen dat boeren misschien iets minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken? Minder, of bestrijdingsmiddelen die beter afbreken in het uh, milieu. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Vanuit Haarlem was dat verslaggever Jet Mok... Zometeen, Macedoniërs mogen gratis naar de Oekraïne om een bruid uit te zoeken. Maar nu eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1988. Oh, meneer, als ik je nou zeg dat elke 14 dagen hier in Nederland duizend meisjes aan kanker sterven... dan ben je toch stapel idioot! Cornelis Moerman, de arts en uitvinder van het Moerman-dieet tegen kanker... overlijdt op deze dag, 27 augustus, in 1988. Cor van Groningen kende Moerman en schreef boeken over zijn omstreden therapieën. Als je niet begrijpt dat je niet morgen of overmorgen... maar onmiddellijk moet ingrijpen, anders laten we je sterren voor. Cornelis Moerman was een, was een man die zich met hart en ziel voor zijn werk als arts heeft gegeven... maar die toch eh, ook iets van een boer, eh, ja, van een, een wantrouwen in zich had... die werkelijk de overtuiging had dat hij met zijn benadering van kanker... de mensheid in grote dienst bewees en die gaandeweg tot de conclusie kwam... dat omdat alleen maar verkettering en wantrouwen en onbegrip en ontkenning opleverde... ...en die daardoor tamelijk verbitterd is geraakt. Het was een, uh, het was een, een, een vriendelijke man, maar hij kon ook tamelijk, uh, tamelijk koppig zijn. En dan uh, als hij daar maar dwars tegenin ging, dan wilde dat wel eens helpen. En draaide hij om als een blad aan een boom. Kortom, het was een man waar ik het eigenlijk tamelijk goed mee kon vinden. Dat dieet, dat was een, een, een dieet, en dat is een dieet... wat ondaan is En zeker in, in, in zijn tijd van alles wat, wat het lichaam belast. Dus dat was echt gebaseerd op, uh, op, op, op, op natuurlijke producten. Veel groentes, veel fruit, geen vlees, geen vis. En een lichaam waarin kanker zit... dat moet je het optimale geven aan voeding wat er te halen is. Want dat heeft het nodig. Dus dat was een beetje de basis van zijn... Uh, van zijn dieet. Een van de grote critici van, van, van uh, dokter Moerman... Uh, mag ik toch wel noemen, is, is uh, professor dokter Muntendam. Die heeft nou niet bepaald aardige dingen over, uh, over Moerman gezegd. En uh, die heeft hem weggezet. En dat is terug te vinden in, in, in, in, kranten, in krantenverhalen uit de jaren 50... En daar zei hij onder andere over, eh, over Moerman. De arts Moerman is een man ergens buiten Vlaardingen op een boerderijtje... met een beetje land en een paar duiven. Moerman is een verstoorde kwakzalver met een grote invloed op zijn patiënten... die hij inspuit met duivenbloed. Nou ja, u begrijpt, eh, dit was klinklare onzin, maar het gaat wel een eigen leven leiden. En het schetst of het draagt bij aan de beeldvorming rond eh, van een man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 Het overlijden van Cornelis Moerman deze dag in 1988. began to notice that we were nothing like the rest. IJslandse groep Monsters and Men met Mountain Sound. Vrijgezelle mannen uit een Macedonisch dorp krijgen een gratis reis naar de Oekraïne... om daar hun toekomstige echtgenoten uit te zoeken. Als ze erin slagen om een vrouw te vinden, dan betaalt de gemeente ook nog eens de bruiloft. Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent onze correspondent op de Balkan. Uh, waarom dit initiatief van de gemeente? Ja, simpel. Ze kunnen geen vrouw vinden in Macedonië zelf. Er zijn niet genoeg vrouwen daar op het platteland. En dat is nogal een probleem. Uh, iets sowieso waar de Macedonische regering zich zorgen om maakt een enorme uh, demografisch trauma eigenlijk dat veel mensen wegtrekken van het platteland en, en vooral vrouwen en uh, niet alleen van het platteland naar de stad, maar ook uh, zelfs naar het buitenland. Dus uh, ja, die mannen die blijven alleen achter, die, uh, vaak boeren op het uh, in die kleine dorpen. Uh, en uh, kunnen geen vrouw vinden. Nou, in, in Oekraïne is juist uh, op veel plekken een mannentekort. Uh, en bovendien zijn Oekraïners net als Macedoniërs Slavisch. Dus dat komt mooi uit, dacht die burgemeester. Uh, laat ze uh, met z'n allen naar de Oekraïne gaan om een vrouw te zoeken. Dus er zijn meer vrouwen die vertrekken dan mannen van dat platteland. Wat gaan die vrouwen dan doen? Ja, er zit nog wel wat meer achter. Er is een kleine emancipatiegolf, uh, al een aantal jaar bezig op de Balkan. En uh, die vooral de vrouwen uh, trekt. Die vrouwen willen uh, gaan studeren, een carrière maken, maar. Zijn die Macedonische mannen ook een beetje sap? Okay. Die, emancipatie, die emancipatiegolf uh, maakt dat vrouwen op zoek gaan naar ander soort mannen, wat modernere mannen. En die uh, Macedonische mannen, dat hoor ik daar heel vaak en op de hele Balkan, blijven toch een beetje hangen in uh, traditionele, conservatieve manier van leven. En uh, ja, vrouwen gaan uh, verder, kijken verder. En uh, ja, willen die mannen dus niet meer, die, die boertjes van het platteland. Nee, maar moet de burgemeester van die gemeente dan niet gaan investeren... in de eigen mannen daar in dat dorpje... in plaats van ze de grens over te sturen naar de Oekraïne? Door ze cursussen te geven, een beetje te emanciperen... een beetje leuker te worden. Hele goede tips zijn inderdaad. En, uh, uh, nou ja, de, de, de regering is sowieso de afgelopen jaren al, al met uh, ja, al allerlei uh, projecten bezig om ervoor te zorgen dat die bevolking nou niet steeds meer gaat krimpen. Hè, want er worden steeds meer kinderen minder kinderen geboren. En nou nu is er bijvoorbeeld een, uh, een, een derde kind um, um, subsidie ingevoerd. Dus als mensen een derde kind krijgen, krijgen ze 120 euro uh, per maand. Voor tien jaar. Dus dat, er, wordt, er wordt van alles in het werk gezet. Maar ja, de, de, de optie om, om misschien eens te kijken naar hoe die mannen zich kunnen emanciperen, uh, dat, dat zou misschien uh, het wondermiddel zijn. Ja, nou, je, jij zegt, uh, in de Oekraïne zitten ze juist weer te wachten op mannen. Maar op de mannen uit dat soort dorpen, of ook gewoon een hoogopgeleide buitenlander? Liever. Ja, dat is, dat, dat is de vraag. Kijk, uh, lijkt me dat in de Oekraïne misschien ook al zo'n emancipatiegolf bezig is. Dus uh, ze gaan. Uh, het plan is om wel naar uh, platte plekken te gaan in de Oekraïne, uh, dus en daar met lokale organisaties te kijken wat de beste plekken zijn waar de meeste vrijgezelle vrouwen zitten, en uh, dan een ontmoeting organiseren tussen die Macedonische mannen en die Oekraïnse vrouwen om te kijken of er ergens een klik is. Nou, ja, dus, dus Spreken ze hopen, dezelfde taal trouwens daar? Uh, nee, nee. Dus dat wordt nog een probleem. Het is wel een Slavische taal, dus, dus het, het komt overeen, maar het is absoluut niet dezelfde taal. Dus daar uh, hebben we ook nog een, uh, ja, een weg te gaan. Um... Ja. Heb je enig idee uh, of de mannen uit Macedonië inmiddels in de rij staan om de grens over te trekken? Of... Nou, uh, uh, uh, in de, deze gemeente hebben zich inmiddels Vier mannen aangemeld. Dat is natuurlijk niet heel veel. Maar deze burgemeester uh, zegt. We hebben net vorige week. Hebben we, uh, deze oproep uitgedaan. En heeft in de kranten gestaan. Dus, uh, dus hij hoopt dat er uh, binnenkort. Meer mannen zich aanmelden voor die reis. En zodra okay. er een man of twintig is. Dan, dan kan die reis ook echt uh, gaan plaatsvinden naar Oekraïne. Ga een verhaal maken over die eerste bruiloft. Die wellicht. Uh, <laughs> over een paar maanden al gaat plaatsvinden. Mitra Nazar. Dank je wel. We zijn bijna gekomen. Aan het einde van het eerste halfuur. Van goedemorgen, Nederland. Direct na 10 uur zijn we weer terug. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. du6 is een integer evenement. Het uh, evenement is integer, alleen de bestuurders zijn niet integer, is mijn mening. De raad van toezicht heeft gewoon liggen slapen. En dat is jammer, want het gaat de kosten van de ideële gedachtegoed. Geef gewoon toe dat er uh, een, een fout gemaakt is. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Maar je moet wel blijven geloven in wij je, je staat. En dat is nog steeds strijden voor die overwinning op de ziektekanker. En uw mening die telt. Ik word zo langzamerhand ziek van al die instellingen die de zaak killen. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.